Bondskanselier Merkel en president Sarkozy zeiden na afloop... dat er pas woensdag knopen worden doorgehakt. Treinreizigers tussen Amersfoort en Utrecht... moeten vanochtend nog rekening houden met een langere reistijd... door uitgelopen werkzaamheden. Tussen Den Dolder en Amersfoort wordt gewerkt aan een spoortunnel. En onverwacht is daarbij op ondergrondse rotsen gestuit... die het werk moeilijker maken. Tot vanmiddag rijden er minder treinen. Het weer: het wordt een zonnige dag. De temperatuur ligt rond de 12 graden, maar door de stevige zuidoostenwind voelt het frisser aan. Morgen gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, Nacht van het goede leven.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 Het laatste uurtje is weer aangebroken van deze goede nacht. En uh, ik verheug me op, uh, op Jan, Jan Emous met zijn track -tracers. track Tracers. Het platenhoekje van Jan Emaus. Zo, goedemorgen. Um, hedenochtend heel veel aandacht voor de uh, artiesten die uh, gemeen hadden dat ze allemaal voor hetzelfde platenlabel werkten, namelijk uh, Atlantic. Dat label heeft eigenlijk aan de wieg gestaan... van een hele muziekstroming, de Rhythm and Blues. En ik denk dat andere bedrijven, zoals Temla Motown... die eigenlijk in de jaren zestig een beetje ja, ervan doorgingen... met de buit, buitengewoon schatplichtig zijn... aan de stal van Atlantic. Um, een hele kleurrijke stal. En ik hoop een kleine dwarsdoorsnede te kunnen laten horen... het komende half uur. Te beginnen met... Professor Longhair. Wat een mooie naam, hè? professor Longhair. Hij leefde van 1918 tot 1980, heette eigenlijk Roy Bird. Was uh, in het begin van de jaren 50 buitengewoon succesvol. Ja, en dan krijgen we zo'n uh, zo triest verhaal van uh, aan de drank raken... gokverslaafd zijn, in de jaren 60 totaal verdwijnen. En eind jaren 60 werd hij ineens weer gevonden... Diezelfde professor Longhair. En kon aan uh, ja, een soort uh, tweede deel van zijn carrière beginnen. Nou, laten we eerst maar even kennis met hem maken. In de jaren 50. Met uh, Hey, Little Girl. Pianist was professor Longhair, oftewel Roy Byrd. Uh, het lijkt net alsof zijn linkerhand uh, iets totaal anders aan het doen is dan zijn rechter. En toch sluiten die twee een muzikaal huwelijk. Fantastisch. Uh, ja, uh, hij werd dus gevonden eind jaren zestig, nadat iedereen hem eigenlijk vergeten was. Als hulpje, notabene in een platenwinkel. Hij was daar uh, boodschapjongen. En hij hield de boel een beetje schoon. Nou, dat uh, hoefde niet lang meer te duren. Hij uh, kon beginnen aan een soort revival. En tot zijn dood is hij heel erg, uh, nou, niet heel erg succesvol in commercieel opzicht geweest. Maar wel uh, van belang en geëerd. Paul McCartney was een enorme fan van professor Longhair. Uh, ik vind dat we er nog eentje moeten laten horen, ook uit de jaren 50, Tipitina. Professor Longhair op uh, het Atlantic Label... daar uh, zal hij vast wel als Ray Charles tegen het leven zijn uh, gelopen. Maar ja, Ray is dan weer wat meer uh, sophisticated, denk ik dan, uh, professor Longhair. Ray schuwde het grote orkest niet. heb ik altijd een beetje jammer gevonden. Ik hoorde hem het liefst uh, ja, met een zo klein mogelijke bezetting. Dat is aardig gelukt in Mess Around. Ah, mess around They're doing the mess around They're doing the mess around Everybody doing the mess around Ah, everybody was juiced. You can't pet your soul They did the boogie-woogie With a sturdy roll They mess around They're doing the mess around They're doing the mess around Mess around. Now, uh, when I say stop, don't you move a bit. When I say go, just uh shake your leg and do the mess around. I declare, do the mess around. van Mess Around, van uh, Ray Charles... gaan we naar uh, een orkest. Het orkest van Joe Morris. In 1950 nam hij uh, Groovin' Low op. Uh, en het gekke van dat nummer is dat je... Ja, als je het voor het eerst hoort, denk je... Ja, dat is gewoon een beetje, beetje ouderwetse jazz. Maar je kunt al een klein beetje horen... dat hier ja, de wortels liggen van wat uh, later... Uh, de begeleiding zou gaan worden van... Uh, nou, ik noem maar iemand Ruth Franklin. Maar je moet al even je best doen, want het is een beetje een langzaam nummer. Ik ga dat nummer twee keer laten horen. Straks in een versie uit uh, de jaren 90. Als ik het wel heb, 1998. Um, nee, 1995. En dan kan je zien hoe levend dat nummer nog steeds is. Maar goed, eerst die oude versie van Joe Morris en zijn orkest. Oud heeft hij trouwens niet mogen worden... Hij overleed als dertiger aan het einde van de jaren 50. was het orkest van uh, Joe Morris. Dat nummer, uh, zoals beloofd, straks nog een keer. Maar eerst even wat anders. We gaan luisteren naar Stick McGee. Een opname uit 1949. Het nummer heet Drink Wine, Spodio D. En uh, dat is een, een buitengewoon gekuiste versie van een drinklied... dat veel uh, groffer was. Dat de, de originele versie had zinnen als... Uh, uh, drink wine all night, motherfucker... En dan start a fight. Of iets van die strekking, ik weet het niet uit mijn hoofd. Uh, nou, dat, dat mocht niet van Atlantic. Uh, zeker niet in 1949. En waarschijnlijk nu nog niet... in het uh, toch wel wat conservatieve Amerika. Uh, stick McGee die had er een uh, enorme hit mee. En je kunt heel erg goed horen... dat uh, Chuck Berry uh, ja, hier eigenlijk de mosterd uh, vandaan heeft uh, gehaald. Net zoals uh, die Joe Morris met zijn orkest van zojuist is uh, Stick. Dus ja... Een beetje de godfather van de uh, rhythm and blues. Een beetje vergeten wat is zo'n leuk nummer Down in New Orleans, where When it gets drunk, start singing all night, drinking wine, you to drink wine, mop-mop. Wine, spoody-oody, drink wine, mop-mop. Wine, spoody-oody, drink wine, mop-mop. Pass that bottle to me. Drinking that mess, dear delight. When it gets a rump, start, fighting all night, knocking down the windows and tearing out the door, drinking half a gallon and calling for more, drinking wine, spooty-ooty, drink wine, pop more wine, spooty-ooty, drink wine, pop-mar, wine, spooty-ooty, drink wine, pop Pass that bottle to me, hoy, hoy, hoy. Wine, why, why, elderberry, why, why, why, what cherry. On town, buy some wine and pass it all around. Age runs up, 49. All those cats, they love sweet wine. Drinking wine, Spoodoo, you to drink wine. Mop, mop. Wine, Spoodoo, you to drink wine. Mop, mop. Wine, you you drink wine. Mop, mop. Pass that bottle to me. Hoy, hoi, Wine, wine, wine. Slop. That's what I'm talking about Ah, drink it Sniggy Pete He wasn't selling but a little gin. One cat wanted a bottle of wine He that cat for a dollar and a dime Drinking wine, Spooty to, to drink wine Pop, pop, wine, spoo, to, to drink wine Pop, pop, wine, spoo, to, to drink wine Pop, pop, pop, pop. pass that bottle to me Hoy, hoy, wine, wine, wine Elderberry, wine, wine, wine Port Sherry, wine Blackberry wine, wine, wine. Having half, wine, wine, wine. Oh boy, hey, Santa bottle to me. I got a nickel, have you got a dime? Let's get together and get a little wine. Some buys a fifth, some buys a quart. But when you buy a sherry, now you're doing things smart. Drinking wine, spooty, you to drink wine. Drinking wine, spooty, you to drink wine. Drinking wine, spooty, you to drink wine. Drink Wines, Podio van uh, Stikner uit 1949. Um, ja, ik had uh, nog een belofte uitstaan. Dat was dat ik uh, het nummer van Joe Morris met zijn orkest... Low Groovin' in een andere versie zou laten horen. Uh, dat gaat gebeuren. Dat heet uh, dan ineens Groovin' Low, gewoon omkeren. Van de Scoff uit 1995, een ska-versie van hun uh, cd Ska in Hi-Fi. Nou, daar hoef ik verder niks over te zeggen. En zo zie je dat een opname uit uh, 19... Nou, hoe oud was hij? Um, 49? Nee, 1950. Uh, Springlevend kan blijven in een uh, eigenlijk niet eens zo heel erg gewijzigde versie. Het is vooral het tempo. Dat waren de Scaflaws en uh, Groove Lowe Low uit 1995. Ik heb uh, zojuist laten horen Ray Charles en Mess Around. En ja, dan kan ik het toch niet uh, laten om nog wat van hem uh, te doen. Dat is een stuk bekender, denk ik. Let's Go Get Stoned, uit 1966, had hij een enorme hit mee. Een jaar eerder hadden de coasters het uh, opgenomen. Die coasters, daar kom ik zo op terug. Eerst reed maar even. Now wait a minute, you know my baby, she won't let me in, I've got a few pennies, I'm gonna buy myself a bottle of gin, and then I'm gonna call my buddy on the telephone and say, Listen, you know I work so hard all day long. Everything I try to do seems to always turn out wrong. That's why I want to stop by on my way home. Let me tell you one more little thing Ain't no harm To have a little taste But don't lose your cool And start messing up the man's place Ain't no harm to Take a little nip But don't you fall down No no I think everybody wants to come on and go with me. Ik wil je time vertellen wat ik ga doen. Let's go get stoned van Ray Charles. En dan die trouwens op eh, vlak nadat hij eh, was eh, losgelaten. na een tijdje te hebben eh, gezeten in de rehab-kliniek. Heeft trouwens weinig geholpen, want volgens mij is hij tot het eind toe wel aan het een en ander uh, verslaafd geweest. Maar is trouwens verder niet zo erg te horen, moet ik zeggen. Dat uh, was Ray Charles. Um, zong dus een liedje van de coasters. Die hadden het een jaar eerder uh, uitgebracht. Diezelfde coasters, daar wil ik vandaag mee uh, afronden. In 1957 namen zij Young Youngblood op. Een nummer dat uh, voor mij pas bekend werd. Ik zou me kapot moeten schamen bij het concert van Bangladesh... toen uh, Leon Russell het zong in een soort uh, medley. Dus dat is dan weer uh, een stukje later. Het origineel van de coasters is onovertroffen, vind ik. Uh, al was het alleen maar door die fantastische basstem. Tot volgende week. <laughs> Look, at there. Look at that. Look at that. What's <laughs> your name? What's your name? Yo Jan Emaus, wat een fantastisch stelletje plaat heb je daar gedraaid. En dank aan Atlantic, dat is ooit opgenomen. Hartstikke mooi. Theater nu. Het theatergroep De Trust was een sensatie eind jaren 80 En de eerste helft van jaren negentig. Teu Boermans, die leidde een, een groepje getalenteerde jonge acteurs... van verschillende toneelscholen. Voornamelijk van Arnhem kwamen ze. En al snel hadden ze het voormalige Heilige Wegzwembad in Amsterdam... verbouwd tot een... Prima theater. Ik kwam er graag. Ik zag bijna al hun stukken. Zeker alles van die Werner Swaap. Nou, dat was een, een volledig oorspronkelijke geest uit Oostenrijk. Die pas in 1990 toneelstukken ging schrijven. Hij was toen uh, 32. En vier jaar later, en vijftien stukken verder, was hij dood. Drank en drugs en een zwaar gemoed. Wie zal het zeggen? Fascinerende toneelstukken schreef hij, die echt fabelhaft, om het dus in goed Duits te zeggen, zijn vertaald. door Tom Klein. En prachtig gebracht door de trust. Zijn eerste stuk heette Die Presidentinen, de president en uh, dat gaat hier over Erna, Greet en Marietje. Dat zijn drie volksvrouwen zonder veel geluk in het leven. Erna die is godvruchtig, hè? een aow en en spaarzaam. Ze draagt een huisschort, orthopedische schoenen en een groteske bondmuts. Dan heb je Greet, die is gepensioneerd ook. Tamelijk vet, hoogzuikerspinkapsel, smakeloos gekleed, veel goedkope sieraden, zwaar opgemaakt. En tot slot ijverige Marietje. Die slaat zich met een ontroerend optimisme door het leven. Zij is het meest armoedig gekleed, voeten in veel te grote bergschoenen. Ze lijkt aanvankelijk bijna idioot te zijn. Ze is jonger dan de andere twee. En in plaats van handeling is de woonkeuken van Erna. Maar naast deze drie personages is de taal eigenlijk ook een hoofdpersoon... in alle stukken van Swaap. Een taal, en nu ga ik citeren... een taal bedoeld als één rebelse angstaanjagende schreeuw... tegen de schijnbare ordentelijkheid van het bestaan... De muur van menselijkheid waarmee de personages zich proberen te beschermen... tegen het dier dat in hen brult. Dat, dat, dat, die bescherming, die vertoon barstte. En de taal maakt dit pijnlijk zichtbaar. Nou, einde citaat. Ik zag de voorstellingen eh, voorstelling nu bijna twintig jaar geleden. Ik was gefascineerd door Marisa van Eilen, Miranda Jongeling en Anneke Blok. Toen waren ze jong en speelden dus... Oudere uitgebluste vrouwen. En nu zijn ze zelf twintig jaar ouder. En is het stuk hernomen bij het Nationaal Toneel. En waar Teu Boermans nu de scepter zwaait. Ze spelen het door het hele land tot en met 8 december. Ik ben nog niet gaan kijken. Ik twijfel nog. Het was zo mooi toen. En ik wil die gaan vergelijken. Maar goed, als u het nog niet eerder zag, haast u erheen... Ik ben blij met het hoorspel dat ze in 1996 van de eerste versie maakten. Ik laat u een stuk horen vanaf het begin. Ook dit jaar is de prachtigheid op het sint Petersplein opgeluisterd door de bloemen uit Holland. voor de bloemen. Zoveel mensen... Zoveel mensen zijn bij elkaar gekomen en bij elkaar gebleven... en hebben een gemeenschap gemaakt aan de voeten van de Heilige Vader. En de beelden zo prachtige. Die kleuren netweg. Zo mooi. Een aangrijpende vredigheid ontstaat bij zoveel mensen. De vrede is de zin van het leven. En het leven is de zin voor de menselijkheid. Ja. Hé. Nee. Doet dit niet? Nee, hij wil niet uit. Die rode knop. Ja, dat druk ik erop. Geef zie hier. Nou ja, zeg. Ah. Geef ze hier. Nee, zie je. hier. Zie je wel, die rode knop. Doet niks. Nee. Nou, ik trek de stekker er wel uit. Kom eens onder die tafel uit, Marietje. Die knoop, die veet toch niet meer. Vergeet die knoop, de maak om bij ons zitten. Dat was nou echt verstandig van je, Erna. Dat je die bonmuts en die kleurentelevisie hebt aangeschaft. Nou kan het genot ook in jouw woning. Nou moet jij je, je overgeven aan het leven, Erna. Zodat het leven van jou kan genieten. Ja, tuurlijk. Maar het laat zich zo gemakkelijk zeggen. In werkelijkheid is het toch wel moeilijk een levensgenot op te pakken... als het sparen je in het vlees en in het bloed is gaan zitten. Ja. Maar één keer in het leven moet ook zo'n mens het geluk bereiken... die altijd maar het vuil van de andere mensen moet wegpoetsen. De bandmuts, Die heb ik een jaar geleden gevonden bij de vuilnisopslag. Oh. Maar nou mag niemand geloven dat de muts iemand gewoon zomaar heeft weggegooid. Daarvoor is ze veel te duur. Zeker hebben alleen maar van die broezadige jongeren de muts een streek geleverd. Maar kun jij geloven hoe vuil die bandmuts in het begin was drie en een half uur heb ik me uitgesloofd... voordat ik de muts bij de politie heb afgeleverd. En nu, na één jaar, heeft zich werkelijk niemand gemeld voor de muts. En toen was er op het bureau gevonden voorwerpen... zo'n nadige politieagent die zei tegen mij... U bent een eenvoudige vrouw omdat u eerlijk bent. Leg u deze muts voor uzelf onder de kerstboom... Op dat u ook een keer een kleine vreugde kunt hebben. Nou, ik gun mijn leven echt niet veel, maar toen was ik echt blij... Zo'n grote spaarzaamheid zou je nu ook niet hoeven te bedrijven, Anna. Want zo'n beetje geld hij nu ook weer niet. Nou, en het leven gaat dan ook nog eens sneller aan iemand voorbij... dan je kunt bedenken. Ik heb mij nu toch de televisie veroorloofd. Dat is een waarheid. Ook al is de televisie een gebruikte televisie. Ook al. Dat is het enige wat ik mij in mijn leven veroorloof heb voor mijn inspanning. Maar voor de rest heb ik mij in mijn leven alles uit de mond gespaard. Ook mijn kind Herman. Als je goed weet te sparen, dan kun je het leven ook veel beter indelen. Nou, je dan. kunt overal op besparen, reed. In plaats van een koffiefilter bijvoorbeeld kun je ook een stuk pleepapier nemen. Moet ik in maar plaats van pleepapier kun je ook krantenpapier gebruiken. Wat dat je ik ik dan kunt dan verzamelen in de? daar in het trappenhuis... waar het papier ligt voor de oud-papierinzameling. Ja. Wat mij betreft, ik bespaar mij de koffie toch al helemaal... want gelukkig verdraag ik een kopje koffie helemaal niet. Maar Herman vreet zijn broodjes levenkaas niet als hij ze niet met een kopje zwarte koffie kan doorspoelen, zoals hij zegt. Alsof het broodje levenkaas een menselijke stoelgang was in zijn beukentoilet. Ik geloof niet dat dat goed is, Erna, met jouw spaarzaamheid. Door spaarzaamheid is veel te groot en veel te overdreven. Onze lieve Heer wil niet dat het met de goede mensen slecht gaat. Jij hebt gemakkelijk praten daaronder die tafel, mijn lieve Marietje. Jij was altijd alleen en zonder een echte binding. Jij hebt altijd rond kunnen reizen in de wereld wanneer je een vrije tijd in het leven hebt gekregen. Jij was dit jaar al in Loerdes, in Kevelaar, Maria Tzel. al twee keer in Maria Tzel. Jij hebt geen verantwoordelijkheid voor een afvallig kind. Nou, oh, kind, kind. Herman is toch al een mannelijke man? Een manspersoon is hij wel. De wijven draaien zich allemaal om naar Herman... zo schaamteloos als die zijn vandaag de, de dag. Oh ja. Maar hij verlogent alles wat mooi is in het leven en een goede zin Daarboven, zeg ik altijd tegen Herman... daarboven aan de muur komen ooit de foto's van mijn kleinkindertjes. Maar dat genoegen doet hij mij niet aan. Die maakt geen kleinkinderen voor mij. Terwijl ik vroeger ooit vijf vrije plaatsjes heb vrijgehouden voor de kleinkinderfoto's. Oh, ja, nu heb ik drie plaatsen volgehangen voorlopig, zodat Herman er niet zo van schrik. Oh. Terwijl hij zo gemakkelijk een geslachtsverkeer zou kunnen hebben vandaag de dag. Echt wel? Vandaag hebben de mensen toch die hele dag een geslachtsverkeer. Ja. En Herman geeft ook toe dat hij altijd een geslachtsverkeer zou kunnen hebben. Maar hij heeft nou eenmaal opzettelijk nooit een geslachtsverkeer. Omdat zo'n geslachtsverkeer tot een echte zwangerschap kan leiden. En zoiets al bij elkaar opgeteld uiteindelijk misschien wel eens een kleinkind oplieven. Ach, hou op, Herman. Hij is toch zo groot en aardig, jouw Herman. De juiste zal hem nog wel vinden. Ja. Dat is mijn enige hoop voor zolang ik nog moet leven... dat onze lieve heer mijn Herman in zijn hand neemt. Hij komt toch overal, mijn Herman, als vertegenwoordiger? Dan zou er toch een keer wat kunnen gebeuren. Maar dan schrijft hij mij steeds weer van die verschrikkelijke kaarten... waarvoor op een mooi landschap is afgebeeld... en achterop schrijft hij dat hij weer een geslachtsverkeer had kunnen hebben... maar dat hij precies daarom weer geen geslachtsverkeer heeft ondernomen. Maar Erna, als de juiste kump, dan zal ze haar man heel gewoon pakken en hem een kusje geven. En dan komt dat geslachtsverkeer er helemaal vanzelf achteraan. Mama, je bent de liefste van de hele wereld. Oh, mama, je bent de liefste van de hele wereld. Marietje. Oh. Maar wat zou ik dan eigenlijk wel niet moeten zeggen? Dan zou je eerst mijn lot eens moeten bekijken, Erna. Jouw Herman denkt tenminste nog aan jou... en stuurt jou altijd een geslachtsverkeerskaart, maar ik... Mijn dochter is al negen jaar geleden geëmigreerd naar Australië... maar eerst heeft ze zich dan laten leeghalen als ik kiepteierstokken... en weet ik veel precies alles wat je nodig hebt voor de kleinkinderen. In negen jaar één enkele kaart. Ben goed aangekomen, gaat me door en door... hoe heeft ze geschreven acht en een half jaar geleden nou heb ik alleen nog maar Lydia. Maar Herman hoeft toch niet altijd zulke kater te schrijven... dat hij met het geslachtsverkeer voor altijd wil ophouden... of dat hij de zaadbuis doorsnijdt? Ja, ja. Hannelore, <lacht> mijn dochter. Nu is ook al een oude kut, ook al bijna veertig. Maar ze heeft ook altijd zo'n opvallende drukte gemaakt. Hè? Bijna een beetje zoals jouw Herman. Hannelore heeft ook vaak vergeten... dat ze niet de dochter is van zomaar een slecht mens... En hoe vaak heeft ze niet gedaan alsof ze helemaal geen opvoeding heeft gehad. Met een gezicht heeft ze soms een venster uit kapot gemaakt... en ook nog doodgemoedereerde scherven opgegeten. Nee. Ja. En echt hartelijk gelachen heeft ze dan altijd... als haar wangen waren opengesneden en haar boezem. Nee. Ja. En als ik dan zei, zo, loren, nou zie je dat tenminste uit als een getrangeerde zeug. Nu zullen de mannen wel om je gaan vechten. Ja. Nee. Dan werd ze steeds weer helemaal rustig. Stak dat duim in de mond en sliep dertig uur achter elkaar. Hè? Ja, zo is het menselijke leven. Je probeert het hele leven lang een ordentelijke levensweg te bewandelen... keren de de kinderen zich af van het leven van de menselijkheid. Ja, nou ja. Laat Hannelore daar maar aan de overkant een geluk vinden in Australië. Ook zonder eierstokken of weet ik veel, als zo moet zijn. Herman is zo wereldvreemd. Als die een mens ziet, dan moet hij gelijk een borrel drinken en een sigaret roken. Anders krijgt hij oogkanker, zoals hij zegt. Herman gruwelt van alle mensen. Daarom is hij ook vertegenwoordiger geworden. Omdat hij dan veel mensen moet ontmoeten heeft die dagelijks een uitvlucht... als hij iedere dag drogen thuiskomt. Maar zijn er heel veel heiligen ontstaan onder de mensen... die hun aangezicht in een jeugdige tijd verbergen voor de wereld. Jeugdige tijd? Man is toch ook al bijna 40 jaar oud? Ja. Iedere dag kan de mens een wendige duw krijgen en opeens spreekt de knoop los... Dan er moet er wel meer losspringen bij Herman dan een kleine knoop. Dan moet er al een hele knopenfabriek de lucht in springen. Hij kan toch zijn eigen mens in zichzelf niet verdragen. Als hij bij de waterleiding zijn gezicht wegspoelt... dan moet ik van tevoren de spiegelvorm dicht hangen met een handdoek. Bij het scheren snijdt hij soms een halve gezicht weg... omdat hij geen oh, nee. spiegel wil pakken omdat zo'n spiegel een klootzak is, zoals hij zegt. Of op straat spiegelen de etalageruiten. Herman ziet Herman en dan moet hij meteen braken als hij geen roes heeft. En zoiets moet ik iedere dag aanhoren. Met ieder woord en met iedere roes verkort hij mijn leven. Ach, Ella. De meeste mensen begrijpen het leven nou eenmaal niet. Als het leven de mensen aanspreekt en hen een goede opdracht mededeelt, dan schudden de mensen toch alleen maar hun hoofd en gedragen zich als de gastarbeiders. Niks begrijpen, niets begrijpen klinkt het dan altijd. Nee, in mijn is het heel anders. O ja. Ja, Lidia begrijpt alles. En als ze ooit van een vreemde stronthoop dan zeg ik altijd... Liddy, doe niks stront opvreten. En dan tilt ze al de kopje op en knik. Heeft ze ooit van een houten tekkel afgekeken en meteen geleerd. Ei, waar? Ja. Ja, Hou op, Greet. Ik kan dat niet meer aanhoren, die slechte uitdrukkingen. Steeds neem jij zulke ordinaire woorden in de mond. Steeds hoor je bij jou alleen stronthoop, stronthoop, stronthoop. Je kunt toch ook hoopje zeggen of stoelgang. Niet altijd scheiten, scheiten, scheiten. Altijd zit jij op alles te vitten, hè? Altijd bekritiseer jij alles. Alle mensen kraak jij hun hele leven lang af... en dan verwonder jij erover dat helemaal geen geslachtsverkeer wil hebben. Maar dan is het leven toch niet de moeite van het leven waard... als er bij alle dingen die je ziet meteen een stinkende stoelgang naast ligt. Vaak zijn het te weinige mooie dingen in het leven. En je hoeft die mooie dingen maar aan te raken. En prompt heb je alweer een strontoop in de hand. Ik ben niet bang voor de onderste woorden. En ook niet voor een echte stoelgang. Maar wat is dat dan als je niet weet wat het is? Zacht is het en warm als het vers is. En de mensen zeggen steeds... "Oh jee, de plees is verstopt. Vlug naar Marietje en haar hier naartoe. Want die doet het ook zonder. Want de mensen weten al dat Marietje geen rubber handschoenen aanneemt... als ze naar beneden graait in het toilet. En dan komen de mensen uit de beste families naar mee toe... als er een verstopping plaatsvindt. En dan komt Marietje bij de chicste families over de vloer. En ze wordt overal vriendelijk behandeld. Ik hoef er ook niet van te kotsen als ik naar beneden grijp in de pot. Ik offer dat op voor onze lieve Heer Jezus Christus... die voor ons aan het kruis is gestorven. En, en de chique mensen van de goede families... vragen mij ook altijd of ik hier rubber handschoenen wil nemen. Want ze hebben een goed fatsoen en een chique opvoeding gehad. Maar Marietje zegt nee. Want als onze lieve Heer de hele wereld heeft aangeschaft... dan heeft hij ook de menselijke hier geschapen. Mijn god Marietje, jij bent toch echt een smerig wijf. Dan moet je me alsjeblieft excuseren, maar ik smeek je hol op. Het is toch zo ook al erg genoeg dat de mens steeds een hoop moet maken... en vaak zulke slechte gevoelens heeft. Ik heb mij al vaak afgevraagd waarom de mensen een achterste moet hebben. Het is toch helemaal niet mooi, zo'n achterste? Oh. Maar de mensen fabriceren steeds een achterste en maken er een afbeelding van. En komen er dan veel betere mensen naar jou toe... en vragen jou om hulp? Nou, Kom, a, a, a, je en maar, er een... En waren heel rijke, heel chique mensen bij, Marietje. Echt en waar? één keer ben ik zelfs met zo'n grote auto afgehaald... naar zo'n ziek toilet. Zo. Maar bij die dag is alles heel anders. Dan ruik je het toilet helemaal niet naar een toegang. Dan ruik je het toilet net zoals naar de chique dames. En twee keer heeft mij ook meneer de kattengeest leren naar het toilet gehaald. En één keer meneer pastoor. En meneer pastoor heeft Marietje prachtig beloofd dat hij aan zijn parochiekinderen de gave's van Marietje door zou vertellen. Zodat mij ook andere mensen erbij kunnen roepen... als er een toilet is verstopt. Ik begrijp dat niet. Mijn pot is nooit verstopt. Nee. De mensen zijn waarschijnlijk zo gedachteloos... en stoppen daar heel vreemde dingen in. Want door een toegang alleen raakt zo'n pot niet zo gemakkelijk verstopt. Ik heb ook vaak een grote vaste stoelgang. Omdat de stoelgang zich vanwege de zorg... om hemel in mijn lichaam heeft opgehoopt. Dan moet je gewoon met de stof flink naduwen... en een paar keer doortrekken. Maar te veel pleepapier mag je er natuurlijk ook niet in stoppen... Nee. omdat dan, ja, dan kan er van alles gebeuren. Wat gooien die zieke mensen dan zoal in die pot? Wat die pot er zo vreselijk blokkeert. Nog, Eén keer was het een jampot met rode wormen voor de aquariumvissen, En toen was het een heel haantje. Maar oh, dat dat, heel dat, heel dat het zeker al voort in de pot gooien, gestanken. Ja. En één keer waren de tijdschriften met blote mensen. Ah, ja. en, en toen een bloederige broek of eentje vol met zaad. O -o. O -o. Nou, hou op, Erna. Dat moet je nou niet zo tragisch opvatten. Nou, alles neem je zo serieus op in het leven. Het leven is gewoon eerlijk. En laat de mensen zien waaruit het is gemaakt. Nou, als je eenmaal in de pot hebt gegrepen... dan zijn al die vreselijke gevoelens ook al voorbij. Want dan is het hetzelfde gevoel als wanneer je een mens de hand geeft. <lacht> ah. Ik zou het niet kunnen. Ik zou het gewoon niet kunnen. Ik zou er alleen maar van moeten kotsen. De maag zou het mij uit de buik martelen. Ik moet er gaan kotsen bij je tandenpoetsen. En als Herman dan ziet hoe ik moet kotsen bij je tandenpoetsen... dan doet hij ook zo alsof hij ervan moet kotsen. Opzettelijk maakt hij dan die menselijke geluiden... die moeten gebeuren als je moet kotsen. En dan speelt hij opzettelijk zo lang met het kotsen... tot hij zijn broodje levenkaas echt naar buiten spuugt. En dan zegt dat vaak ook nog doodbedaard... Zie je, mama... Ik verdraag de levenkaas echt niet. Hou op, Elna. Dat jij toch altijd in zo'n overdrijving moet leven? Herman is toch een echte grote, imposante man... die alleen maar een echte vrouw nodig heeft? Als ik in de huidige tijd een jong meisje was... Oh, ik weet het niet al. Nu toch alles met zo'n gemak glijdt vandaag de dag met de liefde. Nou weet ik het werkelijk niet meer, Greet. Bij jou bestaat er altijd alleen maar een seks en een strondhoop in het praat. Ik kan mijn geloof gewoon niet met een seks en de hoopjes verenigen. Dan mag jij nu geen boze mening over mij hebben, nu ik dat zeg. Maar onze Greet was nou eenmaal altijd al een vrolijke tante. Zo. Jij bent tenslotte twee keer getrouwd geweest. En jouw huisdeur is ook niet altijd keurig afgesloten geweest... toen hij jou wat moet opsluit. Wat dat hoef ik niet te nemen, Erna. Waar jouw slechte fantasie daar op tafel gooit. Ik heb toch alleen maar zo over Herman nagedacht? Want vaak als ik aan het raam moet oppassen... of niet misschien de duiven weer in het volgevoer vereten, dan zie ik Herman op straat. Maar waarom en... niet de duiven? De duiven zijn toch heel goddelijke schepsels. Hou op, Marietje, nou weg. Dus is als ik Herman dan zo zie. Groot, blond, blauwe ogen... Dan moet ik vaak denken dat Herman een aangename uitstraling heeft. Herman herinnert mij dan vaak aan mijn jeugdzonde. Maar, maar waarom hebben de duiven geen recht in jouw vogelhuis? Duiven zijn toch ook vogels? Wat is er nou met je hoofd gebeurd, Marietje? Wat begrijp jij dan nou van de natuur? Duiven maken toch alles kapot in een vogelhuis voor het raam? Duiven vreten zelfs de jonge mees op. Lidie is er ook altijd helemaal kapot van als ze wordt lastiggevallen door die rotbeesten. Ik ben er nou eenmaal voor dat je ieder levend wezen goed behandelt op deze wereld. Ja, ja. Ik ben de eerste die altijd zo geschokt is... als op de televisie die gruwelen van de wereld laten zien. Maar toen heeft het echt een goede betekenis gehad... toen meneer de bondspresident bij zijn laatste toespraak heeft gezegd... dat hij zich voor de vrede en voor het vergeven wil inzetten. Huh. Vergeven is het allerbelangrijkste op de wereld, zeg ik altijd. Ik kan ook helemaal altijd alles vergeven. De laatste minuten zijn voor een, uh, weer een verhaal van de Straat. Stratofoon. Hè? U weet het, op het Javaplein en de Javastraat in Amsterdam kunt u dat ding vinden. En ook op www.stratofoon kan iedereen naar luisteren. Portretjes van gewone mensen uit een gewone buurt. Gemaakt door Katinka Beer en Maartje Duin. Stratofoon. Stratofoon. Stratofoon. Korte luisterportretten uit Amsterdam Oost. Portret nummer 23. Geen liefde. Ik ben nooit verliefd. Ik heb eh, duizenden gedichten heb ik het gelezen over de liefde, verhalen, roma. Ik houd van jou ook. Ik houd van, ja, ik houd van dat. Ja, dat begreep ik niet. Ik ga nooit met mijn sleutel de deur openmaken. Ik ga alleen maar bellen zo op de deur. Zij maakt open, de deur, van boven. Ik, ik woon in de derde hoog. En ik ga naar boven, ik zie de deur ook, dat is open. En gelijk, ik zie haar met gliml een gezicht en uh, welkom. Uh, en uh, nadat ik uh, gezichten en handen wassen, ik doe televisie, de politieke nieuws. dat ik kijk wat gebeurt, wat is er uh, ja, bijvoorbeeld gisteren twee ontploffingen, twee aanslagen in mijn stad, in Kerkuk. Ik moet gelijk bellen naar Irak, naar mijn familie, wat gebeurt wat is er aan de hand. En uh, tegelijk uh, mijn vrouw vraagt, uh, wat, uh, wat wil jij liever uh, eten of drinken of dat? Heb jij flink honger of wil jij iets licht of salade alleen maar? En komt die alles voor mij bij televisie? We hebben. Uh, een, uh, een jaar, twee jaar geleden. een beetje het probleem met mijn vrouw heb ik het gehad. Het, het, het ging over kinderen. Zij wil meer kinderen. Maar ik zei: nee, twee is twee. Ja, maar nu is uh, ze uh, begrepen en accepteerd. Daarom ik ga ik zeggen, kijk, ik ben gelukkig uh, met uh, trouwen. En uh, het gaat helemaal niet over liefde. Uh, het gaat over uh, mijn rechten en plichten. weet ik, uh, ik doe het. En automatisch mijn vrouw zelf dat weet. Liefde is van hersen, niet van, van hart. Ja, yeah, dat is mijn mening. <laughs> In 1997 uh, vluchtte deze man uit Irak en werkt met in een kapperszaak in Oost. Uh, gemaakt door Maartje van Duin. Kijk op Stratofoon voor al die andere verhalen. Goed, vergeet onze website niet, uh, www.adelinevanlier.nl. Hoe? Ik, ik moet ze. Wacht even. Hoi. Ik weet nog niet wat het is. Hoi. <lacht> nou, ik weet het niet, maar misschien moet ik eens gauw naar mijn bedje gaan, want het is... Later nog. Uh, dankjewel. Ik krijg gezondheid van Vincent. Uh, bedankt Joop Scholten voor de techniek. En Vincent Krom voor de regie. En uh, wat moet ik verder nog zeggen. Oh ja, het goede leven. Het wel kan je naar mailen. En die kan ook op Facebook. Hoi! Oh <totstuk> Tot volgende week. Hebben de obsessions? Leuk. Reggae of ska. Wat is het nou? Ja, alles een beetje door elkaar. Leuk. Tot dan.